Drie uur. Het NOS-journaal. Joris De Tweede Kamer debatteert over de eurosteun aan Griekenland. Alle fracties willen ook van het kabinet horen hoe Nederland zal reageren op de plannen van Frankrijk en Duitsland. President Sarkozy en bondskanselier Merkel willen een speciale regering die de begrotingen van de eurolanden controleert. Zo'n regering kan sancties opleggen aan landen die er een potje van maken. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor meer controle op landen als Griekenland. Maar de grote vraag is hoeveel macht Nederland dan moet inleveren. Oppositiepartijen PvdA en D66 blijven bereid premier Rutte te steunen... bij zijn Europees beleid, maar dan moet hij voortaan sneller... en duidelijker informatie geven. D66-leider Pechtold. Waarom dit debat vandaag zo belangrijk is... is omdat het vertrouwen van mensen in wat wij doen helder moet zijn. Het gegogel met miljarden maakt mensen bang... Wij dienen een eerlijke voorstelling van zaken te geven. Wij dienen eerlijk aan te geven hoeveel de bijdrage van de banken is. En als dat minder is omdat wij voor een groot deel zelf daar weer garant voor staan als overheden... dan dient dat vandaag duidelijk te worden. In het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zijn het voorzorg alle 40 operaties afgelast... die voor vandaag op het programma stonden. Dat is gebeurd omdat bij een test bleek dat de noodstroomvoorziening niet werkt...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 Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. In de zomermaanden zijn we benieuwd naar het nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroep of provinciale kranten vertellen wat er vandaag dicht bij huis speelt. Dat horen we na een reportage over wat er gebeurt als militairen uit natuurgebieden verdwijnen. Maar eerst gaan we terug naar Den Haag, naar Peter Blok. Peter, je vertelde in het vorige uur dat de oppositie grotendeels de regering steunt. Maar hoe zit het eigenlijk met de positie van gedoogpartner de PVV? Ja, die hebben natuurlijk een heel bijzondere positie... want zij zijn tegen elke cent die naar uh, Griekenland gaat. Ja, maar ze blijven wel uh, Rutte trouw, Rutte en Verhagen... En uh, dus de afspraken uit het regeer- en gedoogakkoord. Ja, en dit is dan een uh, vrije kwestie waarin ze totaal hun eigen koers uh, varen. Nou, het kwam op veel kritiek te staan uh, van uh, andere partijen... die natuurlijk aan de PVV vragen... waarom trekt u dan niet de stekker uit dit kabinet... Ja, die uh, vragen kwamen allemaal terecht bij PVV'er Tony van Dijk... die namens de PVV het debat doet. Geert Wilders die is er zelf wel. Hij zit gewoon in de kamerbankjes. Ja, ze willen dus geen euro meer naar Griekenland. En daarmee moeten Partij van de Arbeid GroenLinks en D66 Rutte... en de Jager aan een meerderheid helpen voor al die miljarden naar Griekenland... waarvan de PVV verwacht dat er geen cent meer terugkomt. En dat zorgt voor een uh, rare positie natuurlijk in dat debat. En Teun van Dijk, Tony van Dijk... Die wordt flink onder vuur genomen. En dit was zijn reactie daarop. Meneer Van Dijk. Ja, voorzitter. Het wordt inderdaad uh, wat ons betreft van... Ik heb uh, van kwaad tot erger. Ik heb gisteren ook gezegd dat het uh, elke keer meer wordt. En nu wordt er ook gesproken over een uh, vergroting van het noodfonds... en eurobonds en noem maar op. Dus waar eindigt dit? En wie is daar verantwoordelijk voor? Nou, wij niet. Want dat zijn die partijen die dit mogelijk, ma mogelijk maken. En dat is de meerderheid van deze Kamer.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 Ja, en dat uh, zorgde dus voor, voor deze aparte situatie, uh, zo moeten we het wel, uh, wel noemen. Hij zegt dus, uh, ja, wij, uh, wij vinden het allemaal niks. Maar ja, Rutte en de Jager wel, en die krijgen andere partijen mee. En dus gaan we door. En dus wordt de stekker niet fictief uit de coalitie getrokken. Dankjewel, Peter Blok vanuit Den Haag. Lege kazernes. Verlaten terreinen. Defensie dumpt massaal tanks en soldaten. Een serie reportages over de gevolgen. Nu de militair uit het straatbeeld verdwijnt. Ja, dat het leger krimpt heeft soms ook een verrassende kant. Want al die mooie natuurgebieden waar ooit soldaten oefenden... worden daarmee weer van ons. Gek genoeg is dat geen goed nieuws voor de natuur. Die leeft makkelijker met tanks en straaljagers dan met wandelaars en fietsers. Dat is bijvoorbeeld te merken op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Slaggever Steven Emmons ging op zoek naar een bijzonder vogeltje dat geen last had van helikopters. Ja, het is kleiner dan een merel, en ik denk iets groter dan een, dan een mus, maar ergens staat tussenin, Een beetje saai vogeltje, niet echt mooie kleuren. En je ziet hem al vliegend dit doen. Het is net een klein helikoptertje. En, en tot nu toe, elke keer, zo gaan we de baan opfietsen... dan is het van, oh, wacht, oh, daar heb je de velplevering. Oh, oké. Okay. Mm. Een je een bruin vogeltje met uh, een witte borst. De velplevering. En hij heeft een wit brilletje, ziet u dat? En een ja. heel eigenwijs uh, hanenkammetje. Koppie, ja, leuk. Ja, nou, ik ja. ben benieuwd. We gaan kijken. Chris Bakker van het Utrecht Landschap. We staan op het punt om met een groep mensen een um, fietstocht... over de voormalige luchtbasis, vliegbasis Soesterberg te gaan maken. Ja. En er wordt hoog opgegeven over de natuurwaarde van dit terrein. Um, dat komt natuurlijk omdat de soldaten al weg zijn... en dat hier nou prachtig natuurgebied is geworden. Ja, dat zou je denken, dat uh, militaire activiteit en natuur niet samengaat. Maar het tegendeel is waar. Het tegendeel? Ja, we hebben op de militaire terrein in Nederland hele bijzondere planten en dieren zitten. Dus dat is hier eigenlijk het verhaal. Uh, hele bloemrijke graslanden met bijzondere vogels. Dat is eigenlijk een soort bijproduct van de vliegveiligheid uh, die men hier wilde. Bijproduct van vliegveiligheid? Ja, Defensie had een vogelman. Die moest uh, zorgen dat er geen aanvaringen waren tussen vliegtuigen en vogels. Hij moest zorgen dat er geen uh, uh, nou ja, domme vogels zei hij, uh, zouden zitten. En domme vogels zijn vogels die niet uitkijken voor uh, straaljagers. En dus uh, schade veroorzaken of ongelukken. En dat zijn uh, kievieten, kraaien en uh, dat soort beesten. Ganzen ook. Hij moest zorgen dat die hier niet wilde zitten, dat die hier slimme vogels wilde zitten. En slimme vogels die zitten op uh, schrale grond, rijk aan bloemen. En uh, domme vogels die zitten op uh, ja, bemest grasland uh, en uh, die nestelen daar. Nou, iedereen staat klaar. De zoektocht naar uh, de veldleer waar ik kan beginnen. Want ik heb begrepen dat dat een uh, bijzonder vogeltjes hier... Uh... Ja, mensen die wat ouder zijn, die uh, herinneren ze dat ze overal in het boerenland zaten. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. moet het nu echt uh, van dit soort natuurterreinen hebben. Nee. We krijgen een mooie donder bij over ons heen. En zo rijden we het uitgestrekte gebied van een uh, vliegbasis op. Een uh, gezicht wat je eigenlijk als burger nooit kon zien toen dit nog in, een, uh, in militair gebruik was. Allemaal hele rechte lange asfaltlijnen. Komt u nou voor die militaire installaties die hier nog staan? Of... Komt u hier het natuur schoon bewonderen? Eigenlijk voor allebei. Maar het leuke is, ik heb hier ook in militaire dienst gezeten. Dus het is voor mij ook weer even een klein weerzien. Nostalgie? Ja, eigenlijk wel, ja. Een stukje nostalgie. En ik hoop dat ze ook op de plekken komen waar de Nederlanders zaten. Want ja, de Amerikanen, daar mochten wij nooit komen. Dat was verboden terrein voor ons. Maar eigenlijk voor beide Ja, Inderdaad, de natuur en uh, de veldleeuwenrik. Die ik al een keer eerder heb gehoord hier overigens. Ik denk dat heel veel mensen zich erover verbazen. Over die combinatie van uh, natuur en milieu op zo'n... Uh... Luchtmachtbasis waar toch uh, de firma Dood en Verderf ooit uh, de baas was. Ja, ja Dood en Verderf. Ja, het, het, is, uh, het was nodig in die tijd. Dat maakt het wel leuk, dat contrast eigenlijk ook. Hè? Maar, door, zeg maar de grimmige aanwezigheid van straaljagers en al dat soort dingen... konden hier ook uh, kon hier hele leuke vogeltjes en plantjes hun uh, ja, gang gaan. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hoewel hij ook al zei dat al die, uh, die banen... of tenminste dat gras tussen die landingsbanen die werd natuurlijk goed gemaaid. Maar het werd met rust gelaten, dus ja dieren konden hier gewoon terecht. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik hier zat heb ik nooit daar echt op gelet hoor, overigens. Hoor. Dus dat is wat correct wat hij ook zegt. Maar wel de veldleeuwenrikers gehoord? N nee, nee, er was volgens mij ook veel te veel lawaai voor hier toen. Dat kon je echt niet horen. Waar we hierin staan, dat is een van de een van die shelters. Uh, een van de uh, ja, hangars eigenlijk. Hier past uh, één straaljager in. Chris Bakker van uh, Utrecht's Landschap. Ploegscharen voor zwaarden, schapen voor straaljagers. Hier in dit, deze ronde shelter staat een kudde. De militairen zijn vertrokken. De militairen, dankzij. ...die hier aanwezigheid, de natuur hier een geweldige bloei heeft kunnen doormaken op dit militaire terrein. Er komt bebouwing hier, er komen straks meer mensen, deze mensen fietsen hier doorheen. Dit zijn burgers die benieuwd zijn hoe die basis eruit ziet. Ik kan me voorstellen dat, dat als je dit soort gebieden dan weer opengooit voor burgers... ...dat mm -hmm. dan de beestjes denken van nou, laat maar. Nou, het zijn een aantal beesten waar je even heel goed op moet letten bij de herontwikkeling van zo'n terrein. En dat zijn de wat schuwere dieren. Want die kunnen eigenlijk heel goed op militaire terreinen terecht... omdat die militairen zich uh, voorspelbaar gedragen, zogezegd. Voorspelbaar? Ja, dus die zijn, uh, de, he, de straaljagers die blijven altijd netjes op de landingsbaan. De oefeningen vinden zich ook altijd op vaste plekken, uh, die vinden ze plaats. Is dat, is, dat, is dat klassiek voor alle oefenterreinen van militairen, dat het zo gaat? Ja, dat klopt. Hier vlakbij hebben we de Leusterheide. Daar heb je ook een stuk wat ge gebruikt wordt om te oefenen voor uh, rijvaardigheid met tanks, uh, jeeps en uh, vrachtauto's. Maar dat is wel altijd op hetzelfde circuit. Dus ook daar zijn een aantal plekken waar uh, niemand komt. Raggende tanks uh, ploegend door het uh, landschap. Elk hert, elk ree die, uh, die is in geen velder of wegen meer te bekennen. Uh, leeuwerikjes wegwezen. Dat valt er dus zijn reuze mee. Dat valt mee omdat die ook wel kunnen leren. Dus die leren op een gegeven moment uh, op welke plekken ze veilig zijn en op welke niet. Uh, en om die reden zijn er dus hier veldleeuwerikken, op de Leuserheide uh, nachtzwaarduwen. maar ook grotere zoogdieren die, uh, die doen het goed op militaire terrein. Ja. Ja, kun je hem zien vliegen, het vogeltje? Ja, daar gaat daar gaat daar gaat daar gaat Groot alarm, allemaal in de remmen. U had hem in de gaten, meneer, naar links? Ja, ik ga hem in de gaten. De veldleeuwerik, daar zal hij toch zijn? Ik zag wel iets vliegen, maar... Ja, hij zit hier links ergens. Wat is uw naam, meneer? Mijn naam is Klaas van Zanten. U heeft bij deze een eervolle vermelding. Dank u wel. Het is dan wel de tweede eervolle vermelding, want het is een, een boomleeuwerik. Ook een schuw beestje. Dus die hebben we hier allebei zitten. De oh, hij, hij, is, de hij is net niet helemaal goed, begrijp ik. Het ja, is een boomleeuwerik. Het is een is een hartstikke leuk beestje. Die zie je niet overal. Maar het is toch net niet te veld, Niet te veel, Maar ik vind deze ook eh, interessant. U zat er dichtbij, meneer. Kijk aan. Het groot schuifluik gaat open in camouflage groen uitgevoerd, natuurlijk. We zijn hier bij de kerosineheuvel. En dit was uh, een van de leidingen. Uh, als je hier naar beneden kijkt, dan zie je hier de vulslangen. Meneer, meneer, de, gids, meneer de Gids, wat vliegt daar? Een buis. Die kom je hier vrij veel tegen. Is dat niet heel erg slecht nieuws voor de veldleeuwerik? Uh, nee, nee, nee, nee. Een buizut is niet speciaal op de veldleeuwerik uit. Uh, uh, ik zou bijna zeggen eerder... Uh, ...formaat van duiven. Ja, die hebben geen last gehad van het vertrek van de militairen? Meneer Bakker van Utrecht's Landschap. Nee, maar dat is het grappige. In een vliegveld denk je vooral aan gras. Maar dit vliegveld heeft ook heel veel uh, bos waar die buisertjes plezier van hebben. En dat was bos om te verstoppen. Dus bos om munitiebunkers in te verstoppen of straaljagershelters uh, uh, en uh, hangars. Dus de helft van de vierbaas bestaat uit bos en daar uh, vind je dus die buizers. Heb ik nog steeds die veldleeuwen ik niet gezien, mensen? Die moeten we toch echt even zien, hoor? Ja, Sorry, mevrouw, heeft u hem gezien? Ja, daar. Daar gaat hij. Zie je? Zo trr naar boven. Ja, als een soort uh, helikoptertje. Ja, ja. ja. Helemaal goed. Best een groot vogeltje nog wel. Hij komt dichterbij. Op een meter of honderd boven de grond. Wat doet hij nou eigenlijk? Deze gaat zo in de lucht vliegen om te is laten zien. Hij die horen. vlakbij op die 10 meter afstand, daar is hij gewoon. Mooi hè. de vleugeltjes. Nee, deze laat gewoon horen, hier ben ik, dit uh, is mijn plek. En uh, ja, om zijn vrouwtje te imponeren en om de andere mannetjes daar te laten weten dat dit zijn plekje is. Ja. En wat hij eet, het zijn niet muisjes, maar hij eet uh, van alles wat zaadjes, maar ook veel insecten. Die van mijn man, die ging de mist in. Die had de verkeerde. wij nee, toch... blijft, blijft toch toch in, in de familie. Ja, oké, okay. <laughs> helemaal goed. <laughs> Leuk. Wat gaan jullie doen om deze veldleeuwerik hier te houden? We zorgen dat er ook een deel van die graslanden dat je daar niet overheen kunt wandelen. He, zodat je er meer overheen uitkijkt. We hebben een paar uitzichtbulten gezien. Uh, en uh, dan zijn er ook een paar plekken waar we de vogels mooi uh, laten zitten. Kijk hey, daar zit ik. Zie je dat? Mooi, hè. Nou, helemaal stil van. Een heerlijk geluid van een boven het grasland helikopter in de veld Morgen zijn we op bezoek in Den Helder bij het personeel van de Mijnenveger dat op zoek is naar ander werk omdat hun schip uit de vaart wordt genomen. Say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 De zomermaanden spitsen rond dit tijdstip elke dag onze oren voor nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroepen van een regionale krant... vertellen over wat hen aanspreekt in het nieuws dicht bij huis. En vandaag steken we ons licht op in Amsterdam, Gelderland en Limburg. Als eerste gaan we naar Hidde van Warmedam, presentator bij AT5. Goedemiddag, Hidde. Goedemiddag. Ja, wat is het nieuws in Amsterdam van dit moment? Nou ja, waar het eigenlijk hier alleen maar om gaat in Amsterdam... om het een beetje te overdrijven, maar het klopt toch wel enigszins... Dat is de onderdoorgang van het Rijksmuseum. Oh ja. Ik denk voor velen, eh, ook buiten Amsterdam, bekend als een onderdoorgang die jarig natuurlijk eh, beschikbaar was om met de fiets en wandelend onderdoor te gaan. Eh, nou, we weten allemaal dat het Rijksmuseum een hele lange, eh, dure en dure eh, verbouwing ondergaat. En nu heeft de directeur van het Rijksmuseum, eh, Wim Tijdens, die heeft gezegd. Ik wil dat er geen fietsers meer onder het Rijksmuseum door kunnen. Ah, oh, kijk eens aan. Dat vinden de Amsterdammers niet leuk, denk ik. Uh, nee, nou we hebben een aantal mensen gesproken uh, op, uh, op straat. En dan met name natuurlijk de fietsers die de afgelopen tien jaar inmiddels al om het Rijksmuseum heen fietsen. Ja, die zeggen van ja, kom nou, we zijn al tien jaar verstoken van, uh, van die onderdoorgang. Dat is de ideale route van, van zuid richting het centrum. Ja, als dat weer beschikbaar is, dan moet dat ook beschikbaar komen voor fietsers. Ja, nou fietsen die mensen wel al tien jaar om. Dus je zou zeggen, ze zijn er wel aan gewend zo langzamerhand. Ja, dat kan je zeggen. En dat is natuurlijk precies wat de directeur Wim Pijvers ook zegt. Die zegt, ja, we fietsen al tien jaar om, dus waar hebben we het over... Uh, het antwoord van een van de Amsterdamse fietsers was toen... "ja, uh, het Rijksmuseum is ook al tien jaar dicht... <lacht> dus dan kunnen we dat net zo goed ook dichtlaten. <lacht> ja, dus dat zat ja. de directeur niet van plan hebben. Wat zijn zijn argumenten om te zeggen... ik wil die fietsers hier niet meer? Nou, ik vind het met name gevaarlijk... op, een, op het moment dat het Rijksmuseum uh, weer opengaat. Er zal ook het Stedelijk Museum weer open gaan. Dat uh, trekt naar verwachting... Uh, jaarlijks vijf miljoen bezoekers weer richting Museumplein... En omdat het natuurlijk de uh, entree van het Nieuwe Rijksmuseum hoofdzakelijk, de hoofdentree, uh, zal uh, bij die onderdoorgang uh, zitten uh, na de verbouwing. Uh, dus het wordt daar van belang. En hij zegt het fietsverkeer is in de afgelopen jaren dusdanig veranderd. Er zijn veel meer scooters bij uh, Plus het feit dat, die, uh, dat de hoofdentree daar is. Ja, dat levert automatisch zeer gevaarlijke situaties op. Uh, dus dat moet je willen ja. voorkomen. En het andere belangrijk argument is van kijk nou eens om je heen, kijk nou eens naar dit pand. Uh, dit is niet geschikt als een soort uh, racebaan voor fietsers en voor brommers. En dit is gewoon de hoofdentree van het, uh, een van de mooiste musea van, uh, van Nederland. Ja. Dat zijn zijn argumenten. Ja, en en uh, blijft het hier dan bij bij dit besluit of wordt er nog protest aangetekend? Hoe gaat het nu verder? <lacht> nou het is geen besluit, het is meer een oproep van, uh, van de directeur die natuurlijk zijn hoofdantree wil beschermen. Uh, je zou, er zijn ook mensen hier die vinden dat uh, snobistisch zijn de argumentatie. Daar nou, okay, is misschien ook wat voor te zeggen. Nou, heeft uh, het stadsdeel inmiddels uh, zich uitgesproken. Het stadsdeel Zuid, waar het uh, natuurlijk uh, onder valt. En die hebben gezegd, wij willen graag dat die open blijft voor fietsers. Dus ik denk dat de jarenlange discussie die we gehad hebben... tijdens het uh, zijn van deze onderdoorgang... dat die op dit moment door de directeur zelf uh, de discussie weer heropend is. Oké, okay. nou, dankjewel. Heerde van Warmen dan van uh, AT5. We gaan uh, vanuit Amsterdam naar Limburg. Naar Wouter Nelissen, presentator bij L1, Limburgse zender. Ja, Wouter, jullie hebben uh, veel te maken gehad de afgelopen dagen... met dat verhaal over de gehandicapte kinderen in het internaat... Ja, uh, inderdaad, Elsbeth. Het, het nieuws waar het bij de Limburgse koffieautomaten over gaat... is inderdaad uh, die zwakzinnige instellingen in Heel, in Midden-Limburg ligt dat. Het verhaal is bekend. Hè? Begin jaren 50 zijn in een jongensinternaat 34 minderjarige jongens overleden. Veel meer dan normaal. En justitie probeert nu te achterhalen wat daar nou precies gebeurd is. En de vraag is dus vooral, waaraan die kinderen nou zijn overleden... dat is moeilijk te achterhalen, omdat uh, in die tijd althans, in de archieven die wij hebben mogen bekijken de doodsoorzaak niet vermeld staat. Dus oh. ja, dat is nogal lastig om, uh, om daarachter te komen. Ze zijn op dit moment alle nabestaanden in kaart aan het brengen... van die jongens die destijds zijn overleden. Ja, en die moet justitie dus gaan interviewen... om te achterhalen of daar wellicht onregel, onregelmatige uh, dingen zijn gebeurd. Ja, ja en hoe, hoe besteden jullie daar aandacht aan? Met, met, met wie praten jullie op de zender? Nou, wij zijn uiteraard ook op zoek naar uh, nabestaande uh, jongens die daar destijds gezeten hebben. Um, zo hebben wij een, uh, een man gesproken die daar destijds zat als tienjarige jongen. Heb ik het dus over begin jaren vijftig, toen was hij tien. Um, hij vertelt dat er in een bepaalde periode uh, van een aantal maanden heel veel kinderen tegelijkertijd... Uh, ziek werden. Er werd toen door de paters gezegd dat, uh, dat er zware griep heerste. Dat zou dus ook polio kunnen zijn, maar dat is moeilijk te achterhalen. Mm -hmm. uh, in een korte periode werden dus heel veel kinderen tegelijkertijd ziek. Die gingen naar het ziekenhuis in Romond of naar familie... maar die zijn vervolgens nooit meer teruggekeerd... Mm. Um, we zijn op zoek naar nabestaanden, maar er is een verhaal bijgekomen. Het gaat nu niet meer alleen over het jongensinternaat uh, in heel, maar er is ook een meisjesinternaat, een zusterinternaat, Sint-Anna. En daar waren begin jaren 50 ook uh, opvallend veel doden te betreuren. Ook maar ministerie heeft daar al van gezegd: van ja, uh, die gaan wij niet speciaal onderzoeken. Daar is op dit moment geen aanleiding voor. Maar uh, dat is het laatste nieuws dat wij hebben. Uh, onze verslaggever die daarmee bezig is, uh, heeft gesproken met de directeur van de Koraalgroep. Dat is de organisatie waarin dat meisjesinternaat daarnaast Sint-Anna is opgegaan... Uh, die gaan een intern onderzoek starten... naar het hoge aantal doden in uh, die meisjesinstelling begin jaren 50. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat voor de mensen die in die plaatsen wonen... en daaromheen, dat het toch wel een behoorlijke schok is, zo'n verhaal. Ja, de reacties zijn wat dat betreft een beetje gemengd. Uh, veel mensen zijn verbaasd, die hadden dat nooit verwacht. Het instituut, uh, de paters, de nonnen, die waren heel goed geïntegreerd... in die toch kleine gemeenschap, moet je je voorstellen. Heel is een dorpje dat had in die tijd ja, een paar duizend, twee, drieduizend inwoners. Um, die paters, die nonnen, die instellingen waren heel goed geïntegreerd in die gemeenschap. Veel mensen zeggen, we kunnen het helemaal niet geloven dat daar iets raars gebeurd zou zijn. Dan hadden we het ook gemerkt... De andere kant van het verhaal uh, is natuurlijk dat in dat soort instellingen... in die tijd het moreel toch net iets anders was dan nu. Hè? En dat zeggen vooral de mensen die er dus direct of indirect mee te maken hebben gehad. Uh, we ze hebben bijvoorbeeld ook een vrouw gesproken... Uh, wie zus al 63 jaar in Sint-Anna zit. Dat is dat meisjesinternaat. Mm -hmm. En uh, die vertelt bijvoorbeeld uh, dat de nonnen in die tijd... Uh, dus jaren 50, jaren 60... Uh, als je een bij had, die sloten je op in de kelder. Soms wel tien dagen achter elkaar. Je werd Zo. geslagen met een natte dweil... Ja, dat soort verhalen um, die je dan inderdaad meteen een beetje linkt aan uh, uh, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Dat soort films, weet je wel, grote slaapzalen. Uh, heel veel gekken die daar bij elkaar gestopt wer uh, werden. En ja, daar werd het niet altijd even genomen met, met, uh, met het welzijn van de bewoners. Nee. Zoals dat tegenwoordig wel veel meer het geval is. Het was gewoon een andere tijd. Ja. Goed, nou, dankjewel Wouter Nelissen van L1, presentator. En uh, ja, we zullen ongetwijfeld nog meer over deze twee internaten horen. Uh, tot slot gaan wij naar Rob Heinsdijk. Hij is presentator van de nieuwshow van Omroep Gelderland. Goedemiddag, Rob. Ja, goedemiddag. Jullie hebben een iets lichter onderwerp... waar jullie uh, mee bezig hebben gehouden. Vertel. Ja, natuurlijk veel onderwerpen vandaag. Maar een van die onderwerpen is wat lichter. Het gaat over mensen die jeuk krijgen van een kerkdienst. Oh. Is natuurlijk niet de bedoeling. Het gebeurt wel. Het speelt zich af in de Goede Herderkerk in Doedigen. En vier weken geleden is het begonnen. Gertjan Racing van die kerk die beschrijft even waar het om gaat. Laten we even luisteren. Heel kleine beestjes die heel hard omhoog springen. Een centimeter of 20, 30. En die dan weer neervallen. En die bij sommigen toch behoorlijke irritatie opwekken. Een aantal mensen hebben er nergens problemen mee. Maar er zijn een aantal mensen die gevoelig zijn en toch. Uh, toch geprikt worden. Ja, een vlooienplaag eh, is daar aan de gang. Het zijn vervelende beestjes en ze zijn ook met velen. Het zou gaan om duizenden vlooien die daar rondspringen. Hm. Overlast is heel groot. Betekent dat de geloofsgemeenschap is uitgeweken naar andere kerken in de buurt. Nou, de vraag is dan, hoe komen al die vlooien in de kerk terecht? Er is een hoofdverdachte. Dat is een steenmarter. En die zou rondtrippelen in de spouw. Ook op zolder. S'nachts horen ze daar wat eh, trippelen. Het probleem is, hij zou ook weer prooien meenemen en op die prooien zitten vlooien. Ik verzin niet. Hè? Ik hoor dat verhaal <laughs> hoor ik aan. Nou, Jij gelooft het echt. En is het een oude kerk dan? Dat die vogels daar zo makkelijk in en uit kunnen vliegen? weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is het niet zo'n heel oude, oude kerk. Maar ja, die steenmarter, ik weet ook niet wat hij vangt. Maar in ieder geval het probleem is dat hij zijn prooien onder het dak zou verstoppen. En dat daar al die vlooien vandaan ja. komen. En je dan... zei ze zijn uitgeweken. Het was dus niet mogelijk om die vlooienplaag op, op een andere manier te bestrijden. blijkbaar. Ze hebben inmiddels drie keer geprobeerd met chemische middelen. Probleem is dat er nog steeds een harde kern van of overblijft. Er wordt wel van gezegd dat ze nu hun laatste stuiptrekkingen hebben. Dus ze hopen komende zondag uh, weer een kerkdienst te hebben daar in de kerk... en dan zonder jeuk. Oké, okay, dankjewel. Uh, Rob Heinsdijk. Rob Heinsdijk, presentator van de show van Omroep Gelderland. Daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Dit is de Dag. Wilt u dingen teruglezen, terugkijken... dan kan dat via de website Zo Zometeen na het nieuws van half vier. De Villa, VPRO, met uh, Ger Jochems vandaag. Ger, goedemiddag. En met Tessel, hallo, Elsbeth. We praten straks in de serie Wetenschappelijke Onderzoek in het Buitenland... met antropoloog Mirjam Driessen. Ze wonen maandenlang in een klein dorpje in China... dat door een gigahavenstad gedreigd te worden. En dat dorpje is niet het enige, want dat dorp, dit lot is duizenden dorpjes in China beschoren... Maar eerst het nieuws met Juri Stubinitsky. Radio 1. Het NOS-journaal. In het debat over verdere uitleg van het euro-steunpakket wil de oppositie het kabinet wel steunen. Maar het vertrouwen moet dan wel worden hersteld. Het kabinet heeft de oppositie nodig. Omdat gedoogpartner PVV fel tegen de steun aan Griekenland is.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 Vertraging is ruim een uur. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het gevaar van de oprukkende stad in China... De politieke en juridische nasleep van de massale rellen in Engeland vorige week. En elk nadeel heeft zijn voordeel, zoals we inmiddels weten. En gaat dat zelfs op voor de monetaire en vertrouwenscrisis in de Europese Unie? U hoort dat allemaal tot half vijf bij ons in Villa VPRO. Schroom niet uw mening te geven en dat kan via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar we gaan het eerst over Van Rompuy hebben. Hij is permanent voorzitter van de Europese Raad. De president van Europa, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En wat hij moet gaan worden, dat is namelijk de president van de economische regering... die Sarkozy en Merkel, ja? respectievelijk Frankrijk-Duitsland... in willen stellen om de lidstaten met hun snuffert bij de financiële uh, fatsoensregels te, te houden. Want dat is nogal een probleem. Uh, van Rompuy, die moet dat gaan doen. Uh, hij had een slechte pers toen hij voorzitter van de Europese Raad werd. <totstuk> grijze muis. grijze uh, muis. Maar dat was ook de kan. reden waarom die het zou, kon worden. Ja. Want een man met karakter die, nou ja, die, zou bedreigend zijn voor Frankrijk en Duitsland. Mark Reinebo, Vlaams journalist en commentator... heeft hem uh, al die jaren gevolgd. Mark Reinebo, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, van Rompuy. Hij had een slechte pers hè, toen hij kwam. Grijze muis, we, we zeiden het al. Maar dat was de reden waarom hij het werd. Is hij inmiddels wel in zijn rol gegroeid? Uh, ja, en je zou zelfs dus kunnen stellen dat hij gegroeid is in zijn rol als grijze muis... ...want dat was precies wat men nodig <laughs> had, een soort neutrale figuur die niet te veel uh, eigen initiatieven zou nemen... ...maar die vooral efficiënt zou zijn om ja, die, uh, al die lidstaten min of meer uh, te overreden om uh, op eenzelfde lijn uh, te gaan uh, optreden. En dat heeft hij zeker gedaan. Ja. En wat, is, wat maakt dat hij dat talent heeft? Wel, uh, het eerste uh, voordeel wat hij had en waarom hij ook gekozen is dat hij uit een uh, klein land uh, afkomstig is, België namelijk. En uh, dat hij daar ook wel de achtergrond voor heeft in die zin uh, van Rompuy is een christendemocraat. Uh, en dat is de belangrijkste fractie ook uh, in het Europees parlement, de christendemocratie. Maar tegelijkertijd betekent dat dat een christendemocraat niet alleen een, uh, zeggen een, een brede steun kan krijgen, een stilzwijgende steun politiek dan, maar dat de christendemocratie, zeker in België, altijd een, een centrumpartij uh, is geweest, die het midden moet houden letterlijk dan tussen een meer linkse vakbondsvleugel en een meer rechtse werkgeversvleugel en het talent om dat soort dingen uh, ja. Bij elkaar te houden en, en compromissen te smeden tussen die twee. Dat is iets waar uh, Van Rompuy al, uh, wij van spreken, veel op geoefend heeft in zijn ja. toch lange carrière. Want hij is, ook, hij is ook uh, premier geweest van België. Kwam hem dat toen dus ook goed van pas? Heeft België <lacht> eigenlijk altijd zo'n beetje uh, middenmoot grijze muis nodig? Uh, ja, omdat uh, België is altijd een heel verdeeld land geweest tot de dag van vandaag. Dus je moet iemand hebben die een, een goede bemiddelaar is, die. Uh, uh, meer kan uit de, uit de wacht slijpen dan alleen maar wat, wat vage compromissen, maar die uh, ja, politieke steun kan mobiliseren. En dat is iets wat de, de christendemocratie heel bedreven in is. Te meer, uh, Van Rompuy is eigenlijk pas laat in een uitvoerende functie gekomen. Hij is eerst partijvoorzitter geweest, hij is directeur van de studiedienst geweest, als een beetje de, uh, het, het brein van de partij, laten we zeggen. Is pas later eerst minister uh, van begroting en financiën, van begroting liever geworden en dan daarna een beetje per ongeluk eigenlijk zoals ze ook voor ongeluk voorzitter van de Europese Raad is geworden... per ongeluk premier geworden van België. Uh, dus zij heeft dat wel in de vingers. Niet te veel persoonlijke ambitie... Mm -hmm. en tegelijkertijd toch een, een zekere daadkracht als uh, smeder van compromissen. Dus je maar... zou inderdaad kunnen zeggen dat uh, voor het ongeleide projectiel Europa... eigenlijk altijd iemand uit België, uh, een premier uit België, heel goed is... omdat hij gewend is met dit bijltje te hakken. Om een middenweg ja. te vinden... Ja, ja, dat is wel zo. En ja, het ongeleide projectiel Europa is eerder een, een uh, samenspel van, uh, wat zal nu zijn, 23 ongeleide projectielen. En uh, dan moet er iemand zijn die, uh, zoals hij zelf zegt, zijn motto is uh, rustige vastheid. Uh, die met een soort uh, cool, bij van spreken, dat boeltje bij elkaar kan houden. En de neuzen min of meer in dezelfde richting kan uh, laten optreden. Maar wat ook een voordeel is van hem, geloof ik. Uh, hij heeft dan wel geen ego. Maar hij is ook niet iemand die zich laat intimideren door andere staatshoofden. Hè? Europa. Uh, nee, uh, het, het is niet omdat je het imago hebt van een grijze muis... ...dat je daarvoor een soort uh, politiek er zou zijn... ...met uitgesproken uh, opvattingen. Uh, en die, ja, inderdaad, laat ons zeggen, voldoende arrogant is... ...om niet meteen geïntimideerd te zijn door uh, uh, staatshoofden... ...en regeringsleiders van grotere landen. Uh, maar die, ja, laat ons zeggen... Uh, ego ontbreekt om al per se zelf op het voorplan te willen staan. Hmm. En uh, dat is natuurlijk iets wat uh, goed van pas komt. Zeker als het over Rutte Delicaat gaat als de zogenaamde economische regering van, uh, van Europa. Hmm. Nu is het zo dat Sarkozy uh, van Europa graag een federale staat wil maken. Die, en daar zijn nu allerlei initiatieven genomen die langzamerhand een beetje die kant op gaan. Als uh, die uh, uh, Van Rompuy daar dan chef van moet gaan worden, dan moet hij daar ook wel achter staan. Kan die zich makkelijk in zo'n rol voegen of is het een federalist? Uh, nee, hij is een, uh, een federalist, dat is trouwens een, een vrij traditionele Belgische uh, houding ten aanzien van Europa om... Uh, toch meer te streven naar een integratie die naar een Europees federalisme zou gaan. Maar ja, uh, jullie in Nederland zijn daar absoluut geen voorstander van. Nee, nee. Uh, de Britten nee. uiteraard ook niet. Grote landen zijn nogal gesteld, zeker Frankrijk, dan op een uh, autonomie. Uh, dus dat federalisme uh, is, laten ons zeggen, in de Europese context niet echt een, een ideologisch project, maar eerder iets dat door de feiten wordt opgedrongen, namelijk de nood om meer convergentie te hebben in het, met name het economische beleid. En dus in die zin zou de federalistische achtergrond van zo'n als Van Rompuy wel kunnen helpen, hij kent dat en is er geen tegenstander van. Maar hij is voldoende ook reaal politicus, laat ons zeggen, en dat moet een christendemocraat altijd zijn, uh, voldoende reaal politicus om te weten dat daar uh, op dit moment politiek geen meerderheid voor bestaat in Europa. Wat kan het grootste probleem voor hem worden wat hij tegen gaat komen? Wat kan een struikelblok worden? Ja, Het struikelblok zal zijn het, uh, de, de, de weerstand, met name bij grote landen, uh, om veel autonomie op te geven. Uh, en, en dat uh, gaat natuurlijk samen met het feit dat wie autonomie opgeeft doorgaans ook meer moet meebetalen. En ook daar zit weer het, het probleem voor. Uh, mm -hmm. uh, van Duitsland, dat uh, ja, nu bijvoorbeeld heel lage interesse nog zijn staatsschuld betaalt. Uh, wat voor landen als Griekenland en Spanje natuurlijk helemaal anders ligt. Uh, wanneer daar. Uh, vandaar ook de idee dat uh, de, van de zogenaamde eurobond dat er een soort euroschuldpapier zou uh -huh. komen. Uh, waar daar van absoluut geen voorstander van is. maar wat in België, onder meer door de andere vroegere premier Guy Verhofstadt. wel zeer wordt uh, gedragen. Denkt u. Uh, zo, is, er, is, er een, uh, is het denkbaar dat Van Rompuy nee zegt. als hij het idee heeft dat een dergelijke regering of zo'n autoriteit zoals nu voorgesteld... te veel uitgekleed wordt. Dat het, hè, dat het toch weer een papieren tijger wordt die eigenlijk helemaal niks zou kunnen. Denkt u dat hij dan mans genoeg is om te zeggen... hieraan ga ik niet beginnen? Ik denk dat het geen kwestie is van mans genoeg zijn. Ik denk dat hij pragmaticus genoeg is om te weten dat je klein moet beginnen. Uh, en dat iedereen uh, wel beseft dat de formule zoals ze nu uh, uitgewerkt is, namelijk met, met twee vergaderingen per jaar en eventueel nog uh, tussendoor als het moet, dat dit eigenlijk niet voldoende is. Dus uh, opnieuw zullen de feiten en met name de druk van de financiële markten er wel toe leiden dat dat Europese overleg intenser zal moeten worden en die samenwerking intenser. En dat het... Uh, kwesties van tijd en, en druk uh, opbouwen. En wat dat betreft is uh, Van Rompuy uh, pragmatisch genoeg om in te zien dat dit uh, automatisch wel zal leiden tot een grotere coherentie binnen dat Europese beleid. Dus uh, hij is geen idealist in de zin dat hij uh, morgen de wereld wil veranderen. Mm -hmm. uh, dat doen Christdemocraten christendemocraten trouwens zelden. Mm -hmm. uh, maar hij, is, uh, ja, hij kent de politiek genoeg om te weten van, uh, van hoe de evolutie uh, ja, zichzelf zal opdringen. Uh, en dat merk je eigenlijk vandaag al. Hè. De, de reageren maar fluitjes op dat nieuwe initiatief. Dus er zal iets intenser moeten komen... en daar zal Van Rompuy nog voor klaarstaan. Ik denk dat heel Europa met een vergrootglas naar hem gaat kijken. Mark Reinebo, Vlaams journalist en commentator. Hartelijk dank. We hadden het over Van Rompuy in zijn straks nieuwe functie... als president van de Europese economische regering.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 go feel. De Visser met Hartslag. Vorig jaar trot ze hier nog met je op in de villa. En ze staat komend weekend op Lowlands. Dit boek draag ik op aan Lingdo. Een dorp dat er over drie jaar niet meer is. Dat is de eerste zin van het boek. Het verloren dorp van antropologe Mirjam Driessen. Lingdo is een dorpje ingesloten. En wordt verzwolgen door de uitdijende biljoenenstad Shaman. Aan de Chinese kust tegenover Taiwan. En Lingdo staat model voor duizenden bedreigde dorpjes in China. Mirjam Driessen, goedemiddag. Dank je wel. Uh, u zit in de studio van de BBC in Oxford, want daar aan die universiteit bent u bezig met promotieonderzoek. Dat klopt. Ja. Waarom zit u in Oxford? Waarom daar, dit promotieonderzoek? Dat komt vanwege mijn, mijn begeleider. Mm -hmm. um, hij is een Chinees en hij heeft onderzoek gedaan naar hetzelfde onderwerp. En um, zijn werk heeft mij erg geïnspireerd. En ik heb met, contact, met hem contact opgenomen en zo ben ik hier terechtgekomen. En het promotieonderzoek waar u mee bezig bent. We gaan het zo hebben over een afstudeerscriptie, dat is wat anders. Maar het onderzoek waar u nu mee bezig bent, waar gaat dat over? Waar ik doe u... nu onderzoek naar Chinese wegenbouwers in Ethiopië. Juist. Dat mag je wel de wereld noemen. Ja. Terug naar Lingdo. Uh, het het uh, op verzwolgen staande dorpje uh, aan de Chinese kust. Hoe bent u daarop gestuurd? Ik heb erover gelezen. Um, ten eerste. En als onderdeel van mijn, mijn masterscriptie ben ik naar China gegaan. En um, ben naar deze stad, naar Xiamen gegaan. En um, ik kwam daar afhankelijk eerst op de universiteit terecht... waar ik um, met Chinese, drie Chinese meiden op een kamer uh, Spra zat. Sprak u al Chinees? Nee? Ik sprak toen al Chinees, ja. Dat, ja. Had u, dat had u gauw even in Leiden erbij gedaan. <laughs> ik, um, ik ben begonnen met Chinees in Berlijn. Ik heb in hmm. Berlijn gestudeerd. En ik um, ben toen ook in China geweest om de taal te leren. En dat was, dat was voor dit onderzoek al. Dus ik sprak al, sprak al Chineesje. Ja. Ja. <laughs> ze geven dus een schets van Lingdo, toen het nog een echt een dorp was, en niet uh, half uh, opgegeten door uh, die havenstad. Het was eigenlijk een heel pittoresk vissersdorpje dat aan een, aan een hele rustige bij lag. En die bij die is nu. Um, daar is nu zand in gelegd en, en daar staat nu, uh, staan nu hoogbouwflats op. Um, dus het is erg veranderd. <laughs> hmm. ja. en, en de type be bevolking? Het zijn dus uh, waarschijnlijk vissers en boeren... Ja, de bevolking um, was oorspronkelijk boer en heeft de visserij er, erbij gedaan. Um, mm -hmm. Maar ze zijn nu het land um, is geannexeerd. En, en de meeste boeren zijn na die annexatie werkloos geworden en zijn op zoek gegaan naar een nieuwe, um, nieuwe inkomen. Want die, ja, worden dan, die worden niet gecompenseerd of slecht? Die worden slecht gecompenseerd, ja. En dan um, is het en dan is het idee, de stad gaat voor alles, want dat is het leven. Ja. Dat klopt. Ja, ze ja. kijken neer in in China kijken ze neer op dorpen. Hè. Die houden de vooruitgang tegen. Hoe werkt die gedachte eigenlijk? In, in China staat, staat natuurlijk economische ontwikkeling hoog aangeschreven. En, en daar zit ook een soort van nationalistische gedachte achter. We, we ontwikkelen de natie. En, en economische ontwikkeling, uh, dat gaat natuurlijk gepaard met stadsontwikkeling. En, en met, met nieuwe, nieuwe gebouwen, nieuwe, nieuwe wijken, wolkenkrabbers. Mm -hmm. En um, een oud dorpje met oude huisjes... Um, past niet zo goed in dat plaatje. Het is een beetje het platteland is arm en achterlijk... en China is niet arm en achterlijk. Wij gaan mee in de vaart der volkeren. Dat idee een beetje. Dat idee, ja. Hm. Dat, dat leeft heel erg in China. Hm. Maar ook bij die, bij die zelf, ook, ook bij die dorpelingen zelf, Ook bij die dorpelingen zelf. Ik heb me verbaasd gestaan hoe negatief zij eigenlijk over hun leven spraken en, en um, hoe Geen graag je daar eens een ze vooruit wilden. Als je wil? Ja, nou, zij gingen bijvoorbeeld zelf... Um, naar naar naar naar de stad. Um, uh... Ja, <laughs> doe Ze maar ging... rustig. <laughs> en ja, zij, zij, zij spraken steeds over, over hoe graag ze een, een, een nieuw appartement in de stad wilden. Mm -hmm. En ook natuurlijk, want ze raakten, behalve dat ze misschien in de stad wilden wonen, uh, u zei al, de grond werd onteigend, ze waren boeren, ze raakten hun werk kwijt. Ze moesten natuurlijk ook werk gaan zoeken wat in die stad, wat met die stad te maken had. Je kan geen landbouwer zijn middenin uh, tussen de wolkenkrabbers. Dat klopt, ja, ja. En in het proces zijn er, zijn er vaak verliezers en, en, en winnaars. En winnaars zijn, zijn, waren vaak de jongere mensen die, die um, goed deze omschakeling konden maken naar een nieuwe economie, naar een nieuwe, nieuw leven. En de ouderen die hebben het daar veel moeilijker mee gehad. Wat doen ja. die, hoe doen die jongeren dat dan? Geef, wat, wat, schetsen ze wat voor werk gaan ze doen? Gaan ze allemaal in de woningbouw? Nee, ze gaan niet allemaal in de woningbouw. Um, je hebt natuurlijk ondernemers die, die, die gaan in de woningbouw. Mm -hmm. um, want... In China is er een soort van verdeling tussen, tussen stadsgrond en boerengrond. En boerengrond is het eigendom van het collectief. En dat is het eigendom van het dorp eigenlijk. Mm. Dus ze konden investeren in, in de grond die ze nog hadden. Um, en daar, daarmee zijn sommigen rijk geworden. Anderen hebben bijvoorbeeld gekozen om in een fabriek te gaan werken. Of um, in, de, in de dienstsector. Yeah. Mm -hmm. Laten we even inzoomen op een aantal hoofdpersonen uit het boek. Uh, de dorp, dorpelingen. Uh, u heeft daar een aantal maanden gewoond. Om te beginnen, was dat bij mensen in huis of had u zelf een appartementje? Ik had een kamer, ik bewoon een kamer in een, in een migrantencomplex... met mensen die eigenlijk net zo ja, van mijn leeftijd... die in de fabriek werkten, in de bouw werkten... Um, die daar met twee, drie mensen op een kamer leefden. Ik had daar zelf een eigen, eigen kamer. Mm -hmm. ja. En dat waren migranten waar vandaan? Migranten uit heel China... Niet buitenlanders, allemaal Chinezen. Ja, ja, maar uit um, hele maar, andere delen van het ja, land. Ja, die van het platteland naar de naar, naar, Shaman, naar de stad zijn getrokken. Ja. Ja. Nou, doen ze er een paar hoofdpersonen voor in het boek? Ik zei het al. Onder andere mevrouw Li. Vertel eens wat over haar. Ze is in de 80, hè? Zij is 84, ja. Um, zij heeft mij heel erg geïnspireerd. Um, want zij heeft natuurlijk heel erg veel meegemaakt. Um, de Stichting van de Volksrepubliek. De Grote Sprongs Voorwaarts, de Culturele Revolutie. En nu dat... Dat de stad um, haar hele leefomgeving eigenlijk verandert. Ze heeft dus ook die verschrikkelijke en, honger meegemaakt, juist omdat het platteland zo verwaarloosd werd. Klopt, ja. ja Ik zal er om het hart slaan. Ja, Blijkt maar toch, toch, heeft ze, toch heeft ze die. Ik vond haar heel intrigerend, want ze kon goed analyseren deze afstand en, en heel erg ja, kritisch daartegenover. Maar aan de andere kant ook berustend. In, in, in, ja, ze zag eigenlijk de hele wereld nu met 84 jaar voorbij trekken en en en ja mm -hmm. <laughs> ze stond erbij en keek ernaar ja. en accepteert ze het omdat het vooruitgang is of omdat het ja het is zoals het is je doet er toch niks aan je kan er niks aan doen nee nee en dat is dat is de houding van vele vele mensen die daar wonen ja um, want de staat is gewoon sterk maar aan de andere kant ja steunen ze ook hun, hun, hun staat. Ja. Ze zijn trots op hun land. Ja, En ze zijn, zo, zoals u ook al zei, eh, inderdaad, ze, ze zijn ervan overtuigd dat de stad, het urbane leven, dat dat staat boven het plattelandsleven. Ja, dat klopt. En voor dat that... Ja, voor de stad hoor je je op te offeren. Kijk, in de, in de westerse media ja, wordt vaak gesproken... over mensen die, die uh, tegen, de sta, tegen, tegen de Chinese regering in um, mm -hmm. gaan En mensen die blijven wonen op de plek... waar, waar het Olympische dorp werd gebouwd. Mm -hmm. ja. Maar de meeste mensen trekken gewoon weg... en, en zoeken een andere uh, ja, oplossing. Mm -hmm. um, Nog ja. even naar het dorp. Dan is er sprake van ene Sun, een loonarbeider... die behoorlijk goed geboerd heeft. Die heeft goed geboord, ja. Die is um, aanvankelijk begonnen in, in een lampenfabriek. En he, heeft toen, toen de stad um, in aantocht was... Um, van zijn compensatie, met het geld van zijn compensatie... heeft hij um, huizen gebouwd. Um, met goedkope arbeid van migranten. En die huizen verhuurt hij aan kleine bedrijfjes... en, en andere migranten die naar, naar het dorp trekken. Ja. En zo heeft hij een aardig bestaan kunnen opbouwen. Ja, hij verdiende genoeg. Hij kon dus trouwen... Want er is ook sprake van iemand, Chen, ja. die zou ook het liefst heel graag trouwen, een Chinese vrouw natuurlijk, maar hij maakt niet zoveel vakantie kans omdat hij te weinig geld heeft. Dat klopt, ja, dat is echt een, um, een, een ding in, in, in China. Veel, veel Chinese mannen um, tegen mij gezegd dat het erg moeilijk is om een vrouw tevreden um, te krijgen. Wat was dat nee, eigenlijk een verkapt aanzoek dan aan u? Dat was geen verkapt oh. auto, aan mij. Oh. Nee, nee ju juist, juist omdat ik Westers was en anders was, vertrouwden ze me dat toe. Mm -hmm. ja, ja, ja. Uw Chinees moet ook wel behoorlijk goed zijn om op dit niveau die gesprekken te hebben, bijvoorbeeld met zo'n mevrouw Lee, over uh, ja, een beetje filosofisch, over hoe dat dan gaat in het leven. Ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk niet vloeiend. Voor, voor buitenlanders is het ontzettend moeilijk om al die tonen juist te krijgen. Maar ja, uh, ja ik, voldoende, voldoende Chinees spreek ik, ja. ja. Je werd ook wel dus compleet opgenomen in die gemeenschap natuurlijk. Ook om, om, om wat u al zei, dat ze wat meer aan u durfden te vertellen. Omdat u toch niet een van hen was. Ja, dat klopt. Dribbels, ja. In, in, in die zin, ik was, was een exoot in ja. het dorp eigenlijk. Want er kwamen, kwamen geen buitenlanders Er woonde één, één buitenlander. En dat was een Afrikaan. Die op de, op de lokale school Engelse les gaf. Oh. Um, maar ik, ja... Blanken hadden ze nog niet gezien in dat dorp. Dus ik was wel speciaal, ja. Nou, uh, uh, zeiden wij al, en daarmee praten we u natuurlijk na... dat Lingdo een model staat voor duizenden, duizenden van dit soort dorpjes in China. China is natuurlijk enorm groot. Maar heeft u het idee dat er straks gewoon geen platteland meer over is? En nogmaals, waar halen ze hun eten dan vandaan op de duur? China is ontzettend groot. Dus um, ik denk nog wel dat er platteland overblijft. Maar in Xiamen, in de stad zelf, waren al 36 van deze dorpen. Mm -hmm. Dus moet je voorstellen, en Xiamen was nog een relatief kleine stad... met 5 miljoen inwoners wordt geschat. Um, maar andere steden in China... Die, die lopen ook tegen deze dorpen op. Dus um, ja. De, de, de, het, het doel van het onderzoek, hè, was dat nou uh, een monografie van één zo'n dorpje. wat exemplarisch is voor een ontwikkeling? Of uh, heeft u ook getracht daar uh, ja, wat grotere macro-economische dingen, lijnen te trekken in dat onderzoek? Beide, beide. Ik, ik heb eigenlijk het grote in het kleine willen laten zien. Dus het over het kleine verteld. en daarmee eigenlijk ja, laten zien. Wat, wie eigenlijk die mensen, die individuen zijn... achter um, het economische wonder van China... die eigenlijk de motor zijn van, van, van die hele economische ontwikkelingen. Dat zijn de migranten die in, in fabrieken werken, op de bouwplaats werken... Ja. Um, die, die de stad eigenlijk hebben gebouwd. Um, ja. ja, dus ik heb eigenlijk ja, het, het grote laten zien in het kleine. Ja. Ja. ja, die migranten zijn de motor van de economie. Hè? Daar hoorde je een tijdje geleden, een paar jaar geleden, wel verhalen bij de bouw van, de, van, die, Olympische, van die Olympische projecten... Uh, dat zij soms ook helemaal niet betaald kregen. Is dat nog steeds zo? De regering past steeds meer op. En de, de burgers aan de andere kant worden ook steeds mondiger. Dus ze gaan steeds meer in overleg met deze, met deze burgers... die hun land en huis verliezen. Mm -hmm. En dat zijn dan de lokale bewoners. Want de migranten die, die moeten sowieso op weg. Um, want die, die bezitten daar geen land en geen, geen um, vastgoed. Mm. Dus die krijgen, die krijgen niks. Um, maar ze gaan, ja, de regering die past nu eigenlijk wel meer op dat ze... Dat ze in ieder geval een uh, redelijke compensatie geven, ja. ja. Nou, gaat, uh, dit was uw afstudeerscriptie, hè? uw afstudeeronderwerp. Daar klopt. is dus dit boek, Het Verloren Dorp China... aan het begin van de 21e eeuw uitgekomen. Uw promotieonderzoek gaat over Chinese uh, wegenbouwers in Ethiopië. Was het Ethiopië? Ja, ja dat klopt. Wa wat die Chinese wegenbouwers hebben in China... als ik dit zo hoor met die urbanisatiewerk zat... waarom trekken die naar Ethiopië om daar wegen aan te leggen? Nou, ik zou dat nog niet zo snel zeggen, want um, steden hebben, zijn heel lang gegroeid, maar nu komt er een soort van langzamer terug, um, uh, loopt dat terug, um, maar. De Chinese wegenbouwers in Afrika, dat zijn vooral ook ingenieuren en, en bedrijven die daar projecten opzetten. En dan zijn het vaak Afrikanen die, um, die het werk oh, ja, um, verrichten. Ja die, die Chinezen, dat, zijn, dat is de, hun ontwikkelingswerk daar eigenlijk, wat ze doen. Dat zou je kunnen zeggen. Zij zouden het zo niet noemen. Zij noemen het liever investeren in Afrika ja. en niet ontwikkelingshulp. Maar um, ja, ja. Wat was uw onderzoeksvraag? Wat is uw onderzoeksvraag bij dit onderwerp? Bent u daar nog? Oh ja, u bent tegen overvallen door de ik moet het even, even ja. Ik moet het even vertalen in het Nederlands. Ai. Ja hoor, zeg maar in het Engels anders. Ja. Of is het in het Chinees? Nee toch? Nee. Zeg het maar in het Engels gewoon hoor. Ik kijk hoe... Naar, ik kijk naar één wegenproject... hoe verschillende um, stromen van materiaal... Van, van migranten, van informatie... allemaal bij elkaar komen in één wegenproject. Mm -hmm. en, en hoe dat um, ja, op, de, op de bouwplaats functioneert. Um, ja. En uh, de interactie tussen deze Chinese migranten... want het zijn dan ook op hun beurt weer migranten... en uh, de plaatselijke bevolking. Gaat u daar ook nog op in? Ja, ik ga naar beide, beide groepen kijken, um, ja. En wanneer uh, is het onderzoek klaar? Het onderzoek uh, begint eigenlijk nog, moet nog beginnen. Oh, het staat um, helemaal aan de wieg nog. Dat klopt, ja. <laughs> um, ik ga, een, het eind van deze maand ga ik naar Ethiopië voor een jaar um, ja. onderzoek, ja. ja. En bent u van plan om ook ooit nog terug te gaan naar Lingdo? Het dorpje wat uh, dan misschien niet meer bestaat? Want opgeslokt door de grote stad? Jazeker, ik ben wel, wel ja, nieuwsgierig wat ermee gebeurt. Um, en dat beschrijf ik ook in het einde van het boek. Waarschijnlijk zijn alle mensen die daar wonen... weer helemaal verspreid geraakt over China en mm. andere steden. Um, want er is heel veel beweging in China op dit ja. moment. Ja. Goed, nou, wij wensen u uh, heel veel succes met uw promotieonderzoek. Mirjam Driesen vanuit Oxford. Ik zal nog een keer de titel van uw boek noemen. Het verloren dorp China aan het begin van de 21ste eeuw. Uitgegeven bij de Wereldbibliotheek. De Wereldbibliotheek, Zo ja. is het. Hartelijk bedankt. Oké, okay. bedankt. Dag. Dag. Goed, zometeen na het nieuws is de villa bij u terug. Met zoals u gewend bent van ons op woensdag het buitenlandpanel. Onze panelleden zitten al hier. Christklep. Klep. Eh, Caroline van Dullemen en Harm Botje. En wij gaan praten over wat van alles en nog wat. Natuurlijk over het Midden-Oosten. Ja. Natuurlijk toch ook nog even over de nasleep van de rellen in Londen vorige week. En dan voornamelijk de politieke en juridische nasleep, de monsterbus van president Obama. Ja, dat vind ik zo'n vreemd fenomeen. Ja. Daar moeten we het heel even over hebben. Ik zie de paneleden ook in vol volverbijstringen opkijken. <laughs> nou, die gaan wij dan voorlichten. Um, en wat, uh, wat hadden we nog meer? Schuldencrisis. Schuldencrisis, natuurlijk. Ja. Ja, ja. En uh, de vraag eigenlijk of dat ook nog iets goeds brengt. Of er ook nog een positieve kant aan deze crisis zit voor Europa. En het Europese gevoel. Voor zover dat bestaat. Goed. Blijf luisteren dus naar deze zender Radio 1. Zometeen na het nieuws is de villa terug. Tot straks. Thank you. Dit is Radio 1.